die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we de eredienst vervolgen door het zingen van psalm 40, vers 5. Dat is echt een psalm van onze heiland, die daar zingt, uw heileer. Zingt hij daar, o God, wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er volgt in het vijfde vers van psalm 40. Gemeente, wij verootmoedigen ons voor de Heer onze God, nu wij gaan luisteren naar zijn geboden. En de woorden waarmee hij het gebod heeft samengevat. En na het amen zingen wij psalm 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 vers 1, na de wetslezing. Toen sprak...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 vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, zoals Johannes ons dat heeft beschreven in hoofdstuk 18. En we lezen met elkaar de eerste elf verzen. Johannes 18. Vanaf vers 1 en vervolgens. Daar luidt het heilig woord des Heeren: Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit. Met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, omdat Jezus daar vaak vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseers kwam daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? Zij antwoorden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei, ik ben het, gingen zij achteruit en vielen op de aarde. Hij vraagde hun dan opnieuw, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gezegd had, Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Peter is dan, hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechter oor af. En de naam van de dienstknecht was Malgus. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover gemeente de schriftlezing. De kerntekst vindt u in het eerste zinnetje van vers 1 en het middelste stukje uit vers 5. Johannes 18 vers 1. Jezus dit gezegd hebbende ging uit. En het middelste stukje van vers 5. Jezus zei tot hen, ik ben het. Tot zover onze kerntekst. Het is voorbereiding op de viering van het Heiligavondmaalgemeente en met het oog daarop lezen wij het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. En daar schrijft hij, want ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik ook u overgegeven heb dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dik was als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel, waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot Zijn gedachtenis. De waarachtige, de echte beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken, of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Here te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huigelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen... en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij, die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen... eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus... vermanen wij daarom allen die weten... dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn... Zich van de tafel des Heeren te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden. En aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Die God lasteren. Die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en maatschappij willen veroorzaken. Die mijn eet plegen. Die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Allen die moorden, die twistziek zijn, die in en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn... die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft... opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden... om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heerde zou mogen gaan... Dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal. Om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar elke dag strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. En onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles. Omdat wij voor de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn door de genade van de heilige geest, pardon, bedroefd zijn, over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er toch ten volle ver verzekerd van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen, dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover gemeente het eerste gedeelte uit het formulier. Zoeken wij nu met elkaar het aangezicht van de in in het gebed. Onze God. Almachtig bent u, groot en heerlijk. Wat zullen wij vanmorgen nog tegen u zeggen? U die al zoveel woorden, bekende woorden, vanuit, vanuit de psalmen, vanuit uw heilige wet, vanuit de schrift en vanuit het beleiden van de kerk. Tot ons hebt gesproken, dan, dan past ons maar één houding. Dank u, Heere, dat u nog spreekt en dat u al die woorden niet in het luchtleden spreekt, maar dat u ons aanspreekt. En daar hebt u, O Heer Jezus Christus, wel eer zo heerlijk van gezongen, ziende op u. O God. Uw heileer wordt door mij al onverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En heren, laat het dan zo zijn... dat we in stille verwondering... vanochtend met z'n allen naar hem luisteren. Want wat wij ervan terecht hebben gebracht... dat is ons voorgehouden vanuit uw heilige bod. Dat is tot ons gekomen vanuit de schrift... Daarvan hebben we gelezen vanuit het formulier. Dan getuigt inderdaad alles tegen ons. En heren, dat is maar niet zomaar een formule. Die wij formuleren omdat wij dat zo gewend zijn. Omdat het vroom, goed en netjes staat. Maar wij beleiden dat als gemeente. Hier in de kerk. En in verbondenheid met de luisteraars thuis die met ons meebidden. Dat als schuld. En daarom... Heren, trek ons alstublieft bij onszelf vandaan en richt onze aandacht en onze ogen en ons hart onder de leiding van uw geest op de Heren en Heiland van wie wij vanmorgen hebben gezongen. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Laat dat vanmorgen, laat dat vandaag het geval zijn als een milde regen die op de gemeente neervalt. En laat het Heere zo zijn van morgen en vanavond dat de liefde vanaf de preekstoel en vanuit het woord de gemeente instroomt op zo'n wijze dat ons hart erdoor wordt verbroken, erdoor wordt vertederd, erdoor wordt vernederd, blijdschap vindt in u alleen. Werkt dat, heren, bij onze jongens en meisjes. Die het soms zo vanuit de overtuiging van hun hart al zeggen. De Heere Jezus, die woont ook in mijn hart. Werk dat ook, heren, onder onze jonge mensen. Onder onze jongeren. Want daar komt heel wat op ze af, heren. Gij weet dat en wij zeggen het tegen u. Raak ze toch vanmorgen aan. Vanuit de preek. Zoals u dat alleen maar kunt, raak ze aan met de vinger en de mond van uw liefde. Ontdekkend, ja, maar ook zo bevrijdend. Want u bent een verrassend God, dat spreken wij uit. Raak ook ouderen aan, alleenstaanden, wie we dan ook zijn. Hoe de omstandigheden van ons leven dan ook mogen zijn. U weet het allemaal. Neemt gij ons toch allemaal voor uw rekening. En heren, dan bidden wij van u. Of u nou ons alles uit handen wil nemen. Opdat we alleen de Heere Jezus overhouden. En elk moment uit uw leven neem ons onze zonden af. Vergeef ze, o God, om hem. Neem onze zorgen uit handen. En alles wat ons naar beneden drukt. Wat ons kwelt. Wat ons benauwt. Waar we verdriet over hebben. En leer het ons. Om te schuilen. Dat zullen we vanmorgen mogen horen. Onder die mantel. Waarop geschreven staat. Gerechtigheid en heiligheid. Omdat we in u. O Heere Jezus. Alles vinden. En ook alles hebben. En dat Gij in ons leven ervoor zorgt dat alles in orde komt, zodat wij ons verbazen en ons verwonderen dat wij zo'n God hebben. Heer, de wereld heeft geen vader meer, maar de gemeente van Jezus Christus, die mag tegen U, o God, zeggen om Christus wil, vader. Wilt gij vandaag goed voor ons zorgen, als een echte vader, zoals u dat alleen maar kunt, in vermaning, in vertroosting en in bemoediging. Dan zijn we een week van voorbereiding ingegaan. En laten we het niet vergeten van de week, dat de rechte voorbereiding, dat we die alleen kunnen houden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En laat het tot de gemeente doordringen, dat de voorbereiding iedereen geldt. Iedereen, van jong tot oud en van groot tot klein, wil dan ook doorwerken met uw heilige geest, allen die nog ver bij u vandaan leven, die het allemaal helemaal, helemaal niets, maar dan ook niets zegt. U bent een God van wonderen werkt u bekerend en vernieuwend en wil uw dienaar bedienen vanuit uw heiligdom en met uw heilige geest leiden in de woorden die hij heeft te spreken. Wil allen heren die in zichzelf zo arm zijn, rijk maken in u en het hen leren dat dat alleen maar in Christus is te vinden, alles. Heren, wij hebben u veel te vragen. Maar we weten dat u een God bent die zo rijk is, die van het uitdelen niks armer wordt en van het inhouden ook niet rijker. Bedien ons allemaal in spreken en in luisteren om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen met psalm 22, een echte leidenspsalm waarin we ook de heiland horen zingen. En gedragen door zijn stem mogen wij meezingen. Vers 11. Verlos mij van de leeuw die woed en tiert. Verhoor mij, heren. En red mij van het gedierte ook. Vers 14. lang gedenkt hier aan het wereld rond haast... wendt het zich tot God met hart en mond. 11 en 14. Terwijl u de gelegenheid krijgt om uw gaven af te zonderen... die worden ingezameld voor het kerkelijk en pastoraal werk... en ingezameld voor het onderhoud van kerkelijke gebouwen... En bij de uitgang is er een diagonale collecte bestemd voor Zoa vluchtelingenzorg. Alle drie bij u allen aanbevolen. Dan nog een aantal afkondigingen. In verband gemeente met de viering van het Heilig Avondmaal is er op donderdag 14 februari censura morum in de pastorie van half acht tot 8 uur. En daarna is er een bezinningsavond rondom het Heilig Avondmaal in de regenboog van 8 tot 9 uur. Waarbij u allemaal, jong en oud, van harte wordt uitgenodigd en het getal groeit. En daar zijn we ontzettend blij mee om rond de Bijbel, rond het lied en biddend bijeen te zijn. Dan het volgende, er is ook van de week open club middag en avond. En ook dat geldt voor de Catechese. De hele gemeente die wordt daarvoor ook hartelijk uitgenodigd om daar eens een kijkje te gaan nemen. Dan is er ook een sing-in op zaterdag 16 februari in de regenboog van half acht tot negen uur. Daar wordt u ook van harte voor uitgenodigd. Bij de uitgang wordt hiervoor een flyer uitgedeeld. En dan nogmaals een oproep in verband met de vakantie Bijbelweek. Er zijn wel aanmeldingen binnen om mee te werken, maar lang nog niet genoeg. Daarom een oproep, ben je ouder dan 14 jaar, meld je dan alsjeblieft aan. Dat kan trouwens ook via de website van de kerk bij Nico Wursten of bij Clary van Zeumeren. Voor verdere info kunt u terecht in onze kerkboden. En voor alle genoemde activiteiten geldt het beding van Jacobus, zo de Heer wil en wij leven zullen. Tot zover de mededelingen. U mag uw gaven uitreiken en wij zingen ook vervolgens de opgegeven verzen. Gemede in aansluiting op de prediking zingen wij de laatste twee versen uit Psalm 97. Psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. En ook vers 7. Vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 6 en 7 van 97 na de preek. Gemeente, Jezus dit gezegd hebbende ging uit. Dat zijn woorden die dus terugslaan op de lange afscheidspreek die de Heer Jezus heeft gehouden in het bijzijn van zijn discipelen. Tot vertroosting van hen. En... Dit gezegd hebbende dat slaat dan ook terug op het hoge priesterlijk gebed wat Jezus in hoofdstuk 7 heeft uitgesproken. Ja, je zou kunnen zeggen vlak voor het echte lijden en sterven wordt Jezus als het ware even van de aarde opgetild en beleeft hij een stukje hemel op aarde en daar zijn de discipelen getuigen van. Beleeft hij intiem contact met zijn vader en zou je kunnen zeggen, spreekt hij in alle rust de dingen die komen gaan nog eens rustig door. Maar ja, dan komt daar dus een einde aan dat gebed. Het amen klinkt om zo te zeggen. En ja, u weet dat gemeente, als wij gebeden hebben, dat weten onze jongens en meisjes trouwens ook. Als het amen heeft geklonken, dan sta je op, meestal van de tafel. En dan ga je dingen doen, dan ga je naar buiten. Zo is het ook bij de Heer Jezus als hij amen heeft gezegd. Dan staat hij op en gaat hij naar buiten zijn werk doen. Zijn hoge priesterlijke dienst verrichten. Zichzelf geven als het ware paaslam. Ja, daarvoor moet hij de stad Jeruzalem uit. En zo gaat hij ook de stad uit op eigen initiatief. Hoe zegt de schrijver van de Hebreeënbrief het ook alweer. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed zijn volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Daar heb je het. Zie gemeente, daar gaat hij, gevolgd door zijn discipelen. Gedreven door zondaarsliefde, maar met één doel voor ogen, Golgotha. Goed begrijpen, Jezus gaat hier dus niet op de vlucht, hè? Maar Hij gaat uit. De toren van God over de zonde tegemoet, de angst van de hel tegemoet, het bloedige zweet in de hof tegemoet... Ik loop even op mijn kerntekst vooruit. Hoor zijn stem. Vader, ik ben het. Ik ben beschikbaar als uw vloek en zonde drager. Ik ben onschuldig. Maar ik wil die torenhoge schuld van het mensdom dragen en wegdragen. Zelf opofferende liefde noemt de Bijbel dat. En daar gaat hij de hof binnen. O lijvenhof. Hof ter Persing, hof van de wraak van God. En daar loopt hij als borg binnen. Als borg neemt hij de toren van God over onze zonde voor zijn rekening. En ik heb gelezen dat dat woordje borg gemeente alles taalkundig te maken heeft met bergen, met opbergen. Wel nu... Voor zondaren wil Jezus borg zijn om ze op te bergen onder zijn mantel waarop geschreven staat gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, kruip er maar onder. Vanmorgen met de discipelen onder dat kleed. Ik zou het ook maar doen als ik u was. Waarom? Omdat God zowel toen als vandaag er maar één aan zijn ogen kan verdragen. En dat is zijn eigen lieve zoon. En zing het dan maar onder zijn kleed in stille verwondering. Gij, o Jezus, trekt daarheen door Kedrons duistere dal om uit het zonde slijk mijn arme ziel te trekken. En Jezus ging uit. Goed begrijpen? De dingen overvallen hem dus niet, zoals ons dat nog wel eens kan gebeuren. Jezus wist, schrijft Johannes, alles wat over hem komen zou. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, het is maar goed dat je niet alles van tevoren weet wat er in je leven kan gebeuren, wat je kan overkomen. Veronderstel toch dat je vandaag al zou weten dat je over vijf jaar aan een ernstige ziekte zou overlijden. Veronderstel toch dat je nu vandaag al zou weten dat je je examen niet haalt. Veronderstel toch dat je nu al weet dat je over twee weken ontslag krijgt bij je baas. Veronderstel toch, nou vul maar in. Dat zouden wij niet aan kunnen, dat zouden we niet eens kunnen verwerken. We zouden er als het ware raar van worden in ons hoofd. Maar van de heiland lezen wij Jezus, dan wetende alles wat over Hem komen ging, ging uit. Hij weet dat Judas eraan komt in aantocht is om hem, om hem over te leveren. Hij weet dat hem over enkele uren een schijnproces zal ondergaan. Hij weet dat hij straks bespot en gegezeld gaat worden. Hij weet dat hij straks een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt krijgt. Hij weet dat zijn kruis al klaar ligt. Hij weet dat hij straks zelfs van zijn eigen vader verlaten wordt. En toch dat alles houdt hem niet tegen. En hij ging uit. Afspraak is afspraak om zo te zeggen, daar houdt Jezus zich aan. Niet onderschatten. En nu ik dat alles zo in uw midden neerleg, heeft u zich in uw leven wel eens afgevraagd wie die man is die uitgaat. Wie die man is die straks gebonden zal staan voor Annas. Wie die man is die straks aan het kruis wordt gespijkerd. Ja, Johannes zegt het, dat is Jezus. We hebben het gelezen, vers 1. En menige evangelist tekent Jezus echt als zoon des mensen, als onze een dus. Maar Johannes die tekent Jezus in zijn evangelie vooral als Zoon van God. Hier in de hof zien wij Jezus lopen als Zoon van God. Dat is een belangrijk leerelement uit dit Bijbelgedeelte. Daar zult u straks nog meer van horen. Ik weet niet natuurlijk welk beeld u hebt van de leidende Christus... Maar je zult ze de kost maar moeten geven die in Jezus niet meer zien, ook in de kerk trouwens als een goed mens, als een goed voorbeeld. Ja, die helaas slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Ja, wacht even, zegt Johannes, wacht even. Hier loopt niet het slachtoffer, maar het schuldoffer. Jezus is meer dan een weerloos lam, hij is wel de leeuw uit Juda-Stam. Jezus is geen martelaar, maar hij is middelaar die letterlijk staat tussen God en mens. Laten we ons niet vergissen, gemeente, de Zoon van God gaat vanmorgen voor ons uit, u volgt hem toch wel? Wat ik wil zeggen, dat is natuurlijk ook dat Jezus als Zoon van God vanmorgen niet zit te wachten op sentiment van ons of op ontroering of op wat gevoeligheden. Nee, gemeente, hij gaat de nacht van zijn lijden en sterven tegemoet vanwege onze schuld en zonde. En zo wil de Heilige Geest dat wij hem vanmorgen zien en achter hem wegkruipen. Als dat lam van God, ja, maar tegelijkertijd de Zoon van God. Weet u waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte en vooral in, in, in onze tekst? Dat Jezus zichzelf hier toont als de Zoon van God. Almachtig, majesteitelijk, heerlijk, maar vooral ook heilig. En dat zal voor zijn vijanden verschrikkelijk zijn... Maar dat zal voor zijn vrienden ontzettend vertroostend zijn. Dan zal het er maar om gaan aan welke kant je staat, of voor hem, of achter hem. Nou ja, de stilte van de olijvenhof, die wordt ruw verstoord. Er komt een hele stoet mensen aan en zo te zien zijn het Romeinse soldaten, zijn het helpers van de fariseers en de overpriesters... Ja, ik zal het maar samenvatten. Kerk en wereld komt eraan lopen. En als die vrienden worden, dan moet je oppassen. Zwaar, bewapend, klaar voor een stevig gevecht. Wat een machtsvertoon, zegt 200 man. Het is dat we meer weten, maar anders zou je denken dat ze op zoek zijn naar een of andere terrorist die ingerekend moet worden. En hoewel het volle maan is, dragen ze fakkels en lantaarnen. En verder hebben ze ook een geheim wapen bij zich, Judas. Hij wist de plek waar Jezus zich ophield, daar was hij vaak geweest, daar heeft hij onderwijs ontvangen, daar hebben ze ook vaak samen met Jezus de handen gevouwen. De bende die treft, dat hebben we gelezen, want Jezus is in de hof en zo hoeven hem dus niet meer te zoeken. Uit het duister van het hof, en dan blijf ik maar in de lijn van het evangelie van Johannes, treedt het licht der wereld in al zijn heerlijkheid naar voren. O hemelse ironie, de hemel voert hier de regie en niet de hel. Zo staan ze oog in oog met elkaar en Judas staat er ook bij, even tragisch als onbetekenend. Ze krijgen niet eens de kans om wat te zeggen. Jezus doorkruist dus het arrestatiebevel. Dat klopt ook wel, want hij ging uit. En je ziet het opnieuw in vers 4. Hij gaat uit. Vrijwillig treedt hij naar hen toe. Met andere woorden, al dat machtsvertoon. Dat is helemaal niet nodig. Hoezo? Nou gemeente, die hele bende is om zo te zeggen niet meer dan de entourage... In Jezus vrijwillige gang naar het kruis. En dat had Jezus ook zelf gezegd. Hè? Niemand neemt mijn leven mij af. Ik leg het zelf af. En ik heb ook macht om het opnieuw op te nemen. Met of zonder 200 man. En daarom loopt de Heer Jezus. Hij gaat uit heel ontwapenend naar, naar die bende toe. En vraagt wie ze zoeken. Nou ja, u weet het. Ze zoeken Jezus de Nazarener. Heel rauw klinkt dat, de Nazarener. U moet weten, dat was in die dagen een scheldwoord geworden. Jezus en zijn volgelingen, Nazareners. Dat klonk ook vol doodsverachting. En als antwoord daarop zegt Jezus, ik ben dat. In het Grieks maar twee woordjes. Ik ben, ego, eimi, ik ben. Nou ja, dat zijn woorden die we natuurlijk in het evangelie naar Johannes vaker zijn tegengekomen. Dezelfde woorden die klinken bijvoorbeeld in het gesprek... wat Jezus heeft gevoerd met die Samaritaanse vrouw. Of op die storm op zee. En onze jongens en meisjes die kennen al die andere uitspraken van Jezus ook wel. Hè? Uit het evangelie van Johannes. Ik ben het licht ter wereld, noemde ik al. Ik ben de goede herder heeft Jezus gezegd. Ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok enzovoort. Met deze woorden heeft de Heer Jezus zich steeds bekendgemaakt wie hij is. En hier in onze tekst, vergeet het niet, horen wij voor de laatste keer uit de mond van Jezus. Ik ben. Maar dat is me dan ook een ik ben woord. Want van die twee woorden lees ik in mijn tekst. Schrikken die mensen zo, die benden zo, dat ze achteruit deinzen en op de grond vallen. Van waar die schrik? Het zijn toch soldaten of niet? Die zijn toch niet zomaar uit het veld te slaan, zeker. Nog een keer, waarom schrikken ze zo? Nou, ik heb ontdekt dat er dat maar één mocht zeggen: ik ben, en dat is God zelf. Kun je nalezen bij, bij Augustinus. Bij de vroege kerk. Die hebben die tekst zo uitgelegd. En met die kennis, ik ben, dat mocht alleen God zeggen, ga je al die andere woorden uit het evangelie ook heel anders lezen. Ik ben de ware wijnstok, ik ben de deur, ik ben de goede herder enzovoort. Dat ik ben, dat is maar niet zomaar een of andere constatering geweest. Maar dat was een heel geladen uitdrukking. Ik ben... Dat is ten diepste dus met onze tekst bedoeld. Jongens en meisjes, dat ik ben hè, van Jezus, waar hebben we dat meer gehoord? Ja, vanmorgen al toen ik de wet heb voorgelezen, ik ben de Heer uw God. Waar hoor je dat nog meer in de Bijbel? Nou, dan moet je denken aan de ontmoeting die, de Heer je die, die, die, die, die Mozes heeft gehad met de Heere God in de woestijn toen hij daar... Ja, de schapenhoede van zijn schoonvader. Toen heeft de Here hem daar geroepen vanuit die brandende braamstruik. Toen heeft hij daar een gesprek gevoerd met, met Mozes. En, en toen heeft hij zichzelf daar bekend gemaakt als de ik ben die ik ben. Ik ben er, ik ben erbij. En toen kreeg Mozes ook de opdracht om te gaan naar, naar Egypte, naar zijn volk om te vertellen dat ze zouden worden bevrijd. En toen heeft de Heere God gezegd, als ze nou vragen wie je heeft gestuurd... dan moet je zeggen, ik ben, heeft mij tot jullie gezonden. Dat is de betekenis van Exodus 3, vers 14. En dat komen we nou ook hier tegen. Uit de mond horen we dat van de Heer Jezus. En die bende schrikt dus omdat Jezus zegt, ik ben... Toen dachten ze meteen aan de ontmoeting die er ooit is geweest tussen, tussen God en Mozes. Zo bijbelvast waren ze wel. Wou, dat, dat vandaag het geval was bij ons allemaal. Zo bijbelvast, dat wisten ze. Waren ze mee opgevoed? Wie zegt ik ben, die zegt dat hij de pretentie heeft dat hij God zelf is. De man die voor hen staat in die olijvenhof, dat is de God van de brandende braamstruik. Dat is dus de diepste reden waarom die soldaten zo ontzettend schrikken achteruit lopen op de grond vallen. En voor wie val je alleen op de grond? Dat doe je alleen maar voor God. En die notie heeft ons echt wel wat te zeggen, want het moet ons opvallen dat de soldaten niet zeggen, ja, dat verbeeld hij zich. Wat een onzin. Hoe durft hij? Dat hebben ze niet gezegd. Ze beven dus voor God en voor zijn heiligheid. Daar was een jood diep van doordrongen. En je moet je echt maar geen rooskleurig beeld vormen van die soldaten. Want er staat niet voor niks in ons bijbelgedeelte dat het een bende was. Het was echt geen fris zaakje. Johannes die zegt op een andere plaats, ze staan in dienst van de macht van de duisternis. Dus in dienst van de duivel. Jezus vraagt hem, wie zoeken jullie? Ja, de Nazarener. Maar die vinden ze niet, althans. Niet zoals zij hem hadden voorgesteld. Ze lopen tegen God op. De Nazarener zoeken ze en God vinden ze. De God van de brandende braamstruik die staat voor hen in al zijn heiligheid. En als ze dan achterover op de grond vallen, dan is dat omdat ze horen, ik ben dat. Daarin ontmoeten ze God, daarom vallen ze op hun aangezicht. Iedere jood die wist dat, schriftgeleerde of soldaat, maakte niet uit wat je was. Dat je voor God niet kunt bestaan. Wie kan God ontmoeten en dan leven? Niemand. En als het waar is dat Jezus van Nazareth God is... dan betekent dat dat ze moeten sterven. Vandaar die schrik. En het is natuurlijk niet voor niets... Hè, dat Johannes ons dat vertelt op dat punt in de lijdensgeschiedenis. Want ik stelde dat al even aan de orde... Wie is Jezus van Nazareth? Ja, hij is een mens geweest van vlees en bloed zoals u en ik. Die wist van pijn en van smart en van blijdschap en van verdriet enzovoort. Jazeker. Die ook een spot is geweest, een smaad, een worm op wie je komt rappen. Die ook geslagen is, gegeesteld, gekruisigd. Dat is die Jezus die dit allemaal heeft toegestaan. Die straks ook beladen wordt in het Evangelie, wordt ons dat verteld met onze schuld en zonde. Maar zegt Johannes hier, vergeet het niet door Jezus van Nazareth, dat is tevens de zoon van de Almachtige God, die macht heeft in hemel en op aarde. Goed begrijpen, Jezus was niet weerloos omdat hij in zichzelf weerloos was. Maar hij was weerloos. Omdat hij uitging. Omdat hij zich gevangen gaf. Omdat hij zich liet binden. Omdat hij zich liet bespotten. Omdat hij zich liet kruisigen. Hij is de zoon van de levende God. Die in een weg van lijden en sterven. Deze verloren wereld. Uit haar voegen heeft getild. Dat hadden wij nooit gekund. Wat alleen nog maar dieker, dieper weggezonken. Maar hij heeft het gedaan. Als is de zoon van de levende God. En nu zijn we met z'n allen een week van voorbereiding ingegaan. En laat het ons met het oog daarop doordringen. Wie hier zegt: Ik ben? God zelf. Dat voor Hem geen sterveling kan bestaan of leven, vanwege Zijn gerechtigheid en heiligheid. We hebben ervan gelezen vanuit het Avondmaalsformulier. Laat iedereen daarom zichzelf in het licht van onze tekst voor God verootmoedigen. Voor Gods gerechtigheid en heiligheid buigen en Zijn zonden en vervloeking overdenken. Die hebt u toch wel? Of ben je er nog niet achter? En overdenk dan van de week ook welke woorden de Heer Jezus daar aan toe heeft gevoegd aan dat ik ben. Hè? Ik ben het licht ter wereld, heeft hij gezegd. U bent dat niet en jij bent dat niet en ik ben dat niet, maar hij is het wel. We zijn in onszelf een en al duisternis. Maar in die duisternis van ons schijnt dat licht der wereld. Met zijn machtige woord, ik ben. Dan zie je wie jezelf bent. En dan zie je ook wie hij is. En daar gaat het over. Overdenk van de week ook eens dat hij gezegd heeft. Ik ben het brood des levens. En wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt zal in de eeuwigheid niet hongeren en dorsten. Laat ons ook overdenken dat hij heeft gezegd, ik ben de ware wijnstok. Nou, als hij de ware is, dan bent u het niet en ik ook niet. Het kan slot van rekening maar één de ware zijn. Hij is dat. Hoe moet dat nu toch? Ja, zegt u dat wel. Maar nou het wonder... Aan zulke mensen die zich presenteert als het licht der wereld. En bijvoorbeeld ook als de ware wijnstok. Aan ons bij wie geen enkele vrucht is te vinden. Bij wie ook geen enkele vrucht vanuit zichzelf groeit. Verkondigt Jezus ons tot troost. Maar ik ben de ware. En ik draag vrucht. Vruchten van geloof en bekering. Van rechtvaardiging en heiliging. Daarom blijf nou bij mij van de week. Leef nou uit mij, want ik heb wat u mist. Ik schenk je een volkomen geloof. Dat heb ik opgebracht. En ik schenk je mijn liefde. En ik schenk je mijn geest. En ik bekleed je met, met mijn volkomen gerechtigheid. En met mijn volkomen heiligheid. Waarmee je voor God kunt bestaan. Dat schenk ik je. En wie in mij blijft, wie in mij woont, wie in mij leeft door het geloof en alles wat hij nodig heeft van mij verwacht, die zal van de week ook niet beschaamd uitkomen en zondag ook niet. Laat daarom ook, nu je dat allemaal hebt gehoord, iedereen zijn hart onderzoeken of hij dat woord van de Heer Jezus gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om zijn lijden en sterven vergeven zijn. En laat ten slotte ook iedereen zijn geweten van de week onderzoeken. Of die die gezindheid in zichzelf aantreft. Om met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen. Hoe? Door hoog van Gods genade op te geven. Door dicht bij Christus te leven... Door, door te leven vanuit zijn kracht en onder de leiding van zijn geest. Zo wordt dat ik ben van Jezus. Ontzettend bevrijdend. Aan de ene kant voor die bende ontdekkend. Maar voor zijn discipelen heel bevrijdend. Indien ge daar mij zoekt, zegt Jezus, zo laat deze gaan. Dat is geen verzoek geweest van alsjeblieft, maar het is een bevel geweest. Jongens en meisjes, misschien heb je op een spannend ogenblik... toen je broertje of je zusje het moeilijk werd gemaakt... het ook wel eens voor je broertje of je zusje opgenomen. Dat je het gezegd hebt, kom je aan mijn broertje, kom je aan mij, afblijven. Dat is hier aan de hand. Dat betekent dat het, en hij ging uit... Uitloopt op een machtig instaan voor allen die achter hem schuilen. Zo deed Jezus toen, zo, deed hij, zo doet hij vandaag nog. Zo vervult Jezus zijn woord. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En wat zie je dan gebeuren in dit Bijbelgedeelte? Dat, dat wie achter Jezus staat wordt beschermd. Niet door Jezus van Nazareth, maar door God zelf. Deze God beschermt nou weerloze discipelen, zwakke gelovigen. Wat zei de profeet Zachariah ook alweer, ik zal mijn hand tot de kleine wenden, moet je niet aankomen. Dat betekent dus dat Jezus zijn armen uitsteekt naar allen die achter hem wegkruipen, die bij hem bescherming zoeken. En van hen, zegt Jezus, kom er niet aan. Dan kom je mij. Hier beschermt de Heer Jezus. De zijnen. Met zijn mantel. Met zijn woord. Met zijn gerechtigheid. Met zijn heiligheid. Ja, het gaat niet alleen in het Leidensevangelie om het plaatsvervangende offer. Wat beschermt, maar ook zijn heiligheid, die hen beschermt. Daardoor kunnen de discipelen vrij uitgaan. Wat betekent dat? Wie de Zoon gelooft en wie zich aan hem overgeeft, die wordt niet alleen beschermd door de gerechtigheid van de Heer Jezus, maar ook door zijn heiligheid. We worden zowel door Christus gerechtigheid, waarmee hij onze zonden voor Gods aangezicht bedekt, als door zijn heiligheid, waarmee hij ons leven vernieuwd overkleedt. Vroeger zeiden de oudjes nog wel eens terecht. Als de Heer met zijn genade in je leven komt, dan geeft hij je alles. En in één keer tegelijk, brengt hij ook alles mee. Vergeving van zonden. Vernieuwing van je leven door zijn geest. Dan hoef ik zelf niks meer tot stand te brengen en ook niet in stand te houden. Maar goed ook. Maar goed ook. Want wat brachten de discipelen ervan terecht? Petrus die dacht dat hij Jezus nog een handje moest helpen en die greep zijn zwaard. Jezus zegt, doe weg dat zwaard. Ik heb je niet nodig. Wat brachten de discipelen ervan terecht? Ze hadden nog geslapen. Ze konden nog niet één uur wakker blijven om met hem te waken. En straks zullen ze allen vluchten. Wat brengen de discipelen ervan terecht? Niks toch? Er was er zelfs één die zijn meester verlogen. Ik ben niet, zei hij. Wat brengen wij, gemeenten ervan terecht, naar ontvangen genade? In eigen kracht... 0,0 Zonder Christus ben ik dus nergens Zonder hem kan ik niks doen Kan ik nog geen kamerstof zuigen, kan ik nog geen aardappels schillen Kan ik nog geen les voorbereiden, kan ik geen bezoekje brengen Kan ik geen computer bedienen Zonder Christus kan ik ook niet geloven Kan ik ook geen voorbereiding houden Kan ik ook geen avondmaal vieren, kan ik geen goed werk doen wat ben ik toch blij, voor zo een als ik ben, dat Paulus heeft geschreven in de Bijbel tot troost van allen die die aanvechting kennen, er niks van terecht te brengen. Maar uit God, schrijft hij dan, ben je in Christus, rechtvaardig en heilig. Wat een bevrijdend evangelie. Gemeente, kent u die Christus? Die spreekt, ik ben. Weet u daarvan dat deze God... in zijn Zoon... zijn handen naar u, naar jou heeft uitgestoken? Nee? Dan bent u nog een mens van de duisternis. Dan sta je nog voor de Heer Jezus. Dan heb je het ergste te vrezen. Want wat voor Jezus staat... dat valt op de grond... Wat voor God blijft staan en niet wil buigen, dat gaat verloren. Het is toch daarom vanmorgen een prachtige gelegenheid, nu de Heer Jezus zo ontwapend het naar je toe komt en zegt: Ik ben om je aan Hem uit te leveren, om je wapens van verzet uit handen te geven, aan zijn voeten neer te leggen. Ik zou het maar doen als ik u was, als ik jou was. Weet u niet hoe dat moet? En wilt u toch weten hoe dat gaat? Staat u voor uw gevoel voor een gesloten deur? Hoor dan het evangelie. Jezus zegt, ik ben de deur. Is het bij u zo dat je bijna van honger dreigt om te komen in een vergelegen land... omdat je zo ver van huis bent? Dan zegt Jezus, hij fluistert het je in je oor. Ik ben het brood des levens. Zit je volslagen in de duisternis... Hoor Jezus' stem, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Ben je de weg kwijt? Ik ben de weg. Zegt Jezus. Ik steek je handen al naar je uit. Schuil maar onder mijn mantel. Die heet gerechtigheid en heiligheid. En u. U hebt als een arme en ellendige de toevlucht bij Christus gevonden. Omdat hij u eerst zocht. Omdat hij eerst zijn armen naar u uitstak. Wat een wonder hè. Dan geldt het woord voor u. Dat Jezus zegt. Als u dan mij zoekt. Laat die dan heen gaan. En laat het woord van Jezus u genoeg zijn. Niet omdat u in uzelf bent. Ook. Niet om wat je er in jezelf van terecht brengt. Wel om datgene wat hij aan het kruis tot stand heeft gebracht. Zalig wie genoeg heeft aan de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Die is van de schuld ontheven zongen wij met psalm 32. Van de vloek van de wet bevrijd en van de macht van de Satan verlost. En de toepassing dat is heel kort... Hij is het altijd weer. Hij blijft het. Hij zal het eeuwig zijn. Mijn heiland. Zeker. Het geloof wordt ontzettend bestreden. Aangevochten. Om dat geloof heen is zoveel twijfel. Maar in dat geloof is enkel de zekerheid. Dat Christus het is ook voor mij. Die ook mijn zwakke geloof... Elke keer weer versterkt door heel concreet de tekenen van Zijn liefde in mijn handen neer te leggen. Daar heeft de Heiland ook aan gedacht. En daarom mag, om Zijnend wil, de tafel volgende week weer gereed staan. En dan mogen allen die hebben leren schuilen onder die mantel, gemeenschap met Hem hebben bij brood en beker. Gemeente, heb zo een gezegende voorbereiding onder dat kleed wat je bedekt en beschermt. Amen. dat wij die God danken en bidden. Ja, heren, dat bent u nou waard om, om geprezen te worden om wie u bent. O groot, heilig en rechtvaardig God, vanwege uw genade... We mochten de eredienst beginnen met uw heileer, wordt door mij alom verbreid, dank u heren, dat u dat heil hebt verbreid vanmorgen in de kerk. En geef heren, dat er ook ontvangers waren, dat dat ontdekkende en bevrijdende evangelie daar mocht landen. dank u heren, dat gij alles ons uit handen neemt, maar goed ook, want in onze hand is er niks veilig. Maar dat u dan ook alles uit handen neemt. Onze zonden, onze zorgen. Alles wat ons benauwd en bezighoudt. En zegt kom maar. Kom maar achter me staan. Kruip maar als een kind bij mij weg. Heren geef dat we zo voorbereiding houden. Voor u buigen, o God. En achter de Heer Jezus wegkruipen. En dat u nou zo goed bent... Dat u met zulke mensen die wij zijn en blijven nou om wil gaan. Zelfs de tafel wil delen. Here, zegen ons allemaal. Heren, we bidden ook voor onze zieken. Wij bidden voor onze ernstige zieken. Thuis, in de zorgcentra. Bidden voor de psychisch zieken die depressief zijn. Die het moeilijk hebben. Die in een diep dal verkeren. Die met een handicap door het leven gaan of met een beperking. Gedenk ze allen. Bidden voor alle eenzamen. Zij die verdrietig zijn om welke reden dan ook het op dit ogenblik erg moeilijk hebben. Om hen zelf of vanwege de gezinssituatie of... Spanningen die, kunnen, die er kunnen zijn in relaties, misschien wel in het huwelijk. Ontfermt u zich. Wij bidden voor onze rouwdragenden, voor onze wezen, wedunaren en weduwen. U hebt gezegd in uw woord dat gij ze staande houdt. Wilt gij ook die belofte telkens met kracht tot hen laten komen dat gij het ook werkelijk doet. Here, wij bidden ook voor al het ongeboren leven. Wilt gij het ook beschermen? Voor onze kinderen. Voor onze jongeren. Voor de ouders in de opvoeding van de kinderen. Voor hen. Bij wie voor hun gevoel alles bij de handen afbreekt. En niet meer weten hoe het verder moet. Of het nog ooit goed komt. O God. Doe het ervaren dat u van hen af weet. En dat er heel veel mogelijk is maar. Dat u nooit achter uw belofte terug gaat die u gegeven hebt aan hen en aan hun kinderen. Here, wij bidden ook voor al onze plaatsgenoten. Voor al onze landgenoten. Ja, voor de samenleving waar wij deel van uitmaken. Waarin wij proeven in figuurlijk opzicht zo'n ontstellende leegte. Bij jongeren, maar ook bij ouderen. En dat de dingen... Die normaal zijn, abnormaal worden. En ook andersom. O Heere, ontfermt u zich nog. Over onze samenleving. En er is maar één middel. En dat is de kracht van uw woord. Dat dat klinkt. En dat we ons daardoor laten gezeggen. Heere, zo bidden we ook voor onze overheden. Voor ons vorstenhuis. Heer, we bidden ook voor de wereld waar gij reddend uw handen naar uitgestoken hebt. Waar u zich nog over ontfermt. Er zijn zoveel brandharen in deze wereld als we denken aan Irak. Daarvoor, Afghanistan, Kenia. Vele etnische geweld. Erbarmt u zich, Heer, Bidden ook voor uw volk Israël. Doe hen betrouwen op uw naam alleen. Ook voor de christenen die moeilijk hebben in de islamitische landen. Onze vervolgde en verdrukte broeders wereldwijd. Wij bidden voor hen. Houd gij hen vast... en bescherm ook hen... onder uw mantel. Heren, zegen ook al het werk... wat gedaan wordt tot op dit ogenblik... op de velden van de zending. Er zijn er ook... vanuit Hasselt uitgezonden... of kinderen of kleinkinderen... die elders op de wereld... ...daar bezig zijn in de dienst van het evangelie, wil het ook zegenen. Heren, wij mogen daar ook onze gaven voor geven. En wij hebben ook als gemeente sinds december adoptiekinderen. We hebben er ook van gelezen, heren, in het kerkblad. Hoe dankbaar ze zijn dat wij hen ook gedenken. En we willen ook voor hen bidden. Geven niet alleen ons geld voor hen, zodat ze toekomst hebben. Maar we bidden ook of ze u leren kennen. Verder mogen leren kennen in de zoon van uw eeuwige liefde. Breid zo uw koninkrijk uit. Schenk ons nog een zegenrijke zondag. Breng ons vanavond, als het mogelijk is, ook weer hier in de kerk in de leerdienst. En wil ons dan ook vanuit het hemelse heiligdom bedienen in spreken en luisteren. Dit alles bidden wij in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Slotzang komt uit Psalm 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. 99 vers 8 tot slot. <tied> Laat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.